Indonesië heeft interesse, maar wil eerst kijken of de tanks geschikt zijn voor de bossen in het land. Critici zeggen dat het Indonesische leger vanwege de eilanden meer heeft aan schepen en vliegtuigen. Koningin Beatrix is vandaag 74 jaar geworden. Ze viert dat officieel op 30 april in Rene en Veenendaal. Op Koninginnedag zit de koningin precies 32 jaar op de troon. Sinds november is koningin Beatrix de oudste regerende monarch uit de Nederlandse geschiedenis. De stroomstoring van gistermiddag in Rotterdam is ontstaan bij werk in een hoogspanningsstation. Zo'n 50.000 huishoudens zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde keer dat in Rotterdam deze maand de stroom uitviel. Maar volgens netbeheerder Stedin hebben de storingen niets met elkaar te maken. Vanochtend moet de directie van Stedin uitleg geven aan de gemeente Rotterdam. In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida hebben tijgerpythons waarschijnlijk veel zoogdieren verdreven.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 De langste files in de rand op de A4 Den Haag-Amsterdam. In beide richtingen bij Zoetewouder-Rijn-Dijk 6 kilometer. Op de A1 amersvoort amsterdam tussen Hoeverlaken en Eenbruggen staat 8 kilometer. Naar Zaandam op de A7 verknopen Zaandam 4. Na Amsterdam op de A8 verknopen Koenplein 5. En naar Amstelveen op de A9 tussen Beverwijk en Raasdorp 9 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 9 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 4 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Na Gouda op de A20 bij Rotterdam Centrum 4. Na Hoek van Holland op de A20 voor knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. A27 Goorkeum-Utrecht voor Lunette 5. A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort en Maren 10 kilometer. Een probleem op de provinciale weg N414 Barenbunschoten. bunschoten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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van Alherken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort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 Jump into got, got it, drink it, drink it, drink it, drink it, drink it, drink it, drink it, it, it, drink it, drink it, drink it, drink it, drink it, Even na twee uur welkom bij Zondag in Kennemeland op C.F.M. Uh, Zalvoort. Joris is de Duran Duran en de Trade en erachteraan Affici en Levels. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemeland? Je, Je blijft op de hoogte. En voor de wedstrijd van vandaag Bloemendaal tegen Zwanenburg gaan we naar Jack de Blauw.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 achterin staat. Dat Ralf Bergman weer gewoon op zijn oude links dek staat. En dat Gijs-Jan Poelgees terug is. En die staat natuurlijk ja, in op het middenveld om daar de zaken te dirigeren. En voorin ook een wijziging. Dat betekent dat Elke de naar rechts-buiten gegaan is. Ozan is naar links-buiten gegaan. En Jean staat gewoon op de spitspositie. Dat betekent dat uh, Melvin uh, ja, er niet bij is vandaag. Hij is licht blokkeerd. Dus Rochelle neemt geen risico. Kan hem eventueel wel brengen indien het noodzakelijk is. Maar start. Dus met een frisse ploeg. Zwanenburg op dit moment en daar al aan de rechterkant van het veld. Er zal een moeten bijkomen om te verdedigen. Zwanenburg van steeds aan de rechterkant. Dan komt die bal dan bij de nummer 11? Is Ozam die een goede plaats En hem dan onderuit haalt. Dus dat betekent een vrije trap uh, voor Zwanenburg. Uh, dus uh, aan de rechterkant van het veld. Die gaan we even meekijken. Nee, nee, we kijken of het zwaar uh, gaat opleveren. Aan de rechterkant van het veld. De bal ligt klaar om ingedraaid te gaan worden. Het is een lage zon. Dus het wordt lastig voor uh, de mensen. Wat komt die bal waar? En het is Markeus die hem goed weghaalt. Niet helemaal juist. Zwanenburg die weer komt. Pak hem Moet er een verdediger bij komen? Het is de Wartebuur die er goed tussen zit. Janusz Hofker moet hem verlengen. Janusz Hofker schreeuwt dan tegen een verdediger. Een aanvaller aan van Zwanenburg. Dat betekent er een ingooi voor uh, Bloemendaal. Aan de rechterkant, aan de linkerkant. Het veld natuurlijk voor uh, Bloemendaal natuurlijk. Dus als uh, Zwanenburg rechts zit, dan is Bloemendaal natuurlijk aan de linkerkant. Het is uh, Vincent Otten die dat de bal voor uh, Bloemendaal is. Maar moet gehaald worden. Die was een eentje weg. Maar het is dan uh, Rolf Bergman die gaat ingooien. Rolf Bergman gaat kijken waar die heen gooien. Ziet alles bewegen. Zwanenburg zet goed druk. Op de golf van Blumenau zullen ze niet uitkomen. Zwanenburg verovert ook weer de bal meteen. Komt dan richting Stassengebied. Dan moet die bal er weggehaald door Sebastian Thomas. Doet het goed. Dan, dan wordt er geduwd door een aanval van Zwanenburg. Dat is een vrije trap voor Blumenau. in in En Dat betekent dat ze het begonnen zijn in de eerste keer. 0 tegen You're rising Stereoloog. Je blijft op de hoogte Zondag in Kennemeland Inderdaad, het is uh, kwart over twee geweest Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemeland Goedemiddag Aldo Goedemiddag Rob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 De gemeente Den Haag wil de betogers zondag weggaan, omdat dan de winterregeling voor zwervers van kracht wordt. De actievoerders van Occupy vallen daar volgens de gemeente ook onder. Een 34-jarige van de brandweerkorps uit Wessum is in de nacht van zaterdag op zondag flink gewond geraakt. Bij het blussen van een brand in een zaak in een heel. Bij het blussen van de brand op het vakantiepark de hele pil gleed de man uit over een plank en enk, uh, brank, brak enkel en kuitbeen.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 Ja, hij is gewoon verplicht om dat boek te lezen. Ja, nou, dus doet hij het niet? Dan is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Hoeveel zin is het hè, daar in yeah. België? Ja, in Belgisch natuurlijk. Echt wel. Artsen in Peru hebben een parasitische tweeling in de maag van een driejarige jongen gevonden. Ze willen het weefsel maandag operatief verwijderen. De deels gevormde voetens weegt 170, uh, 700 gram en is ongeveer 25 centimeter lang. De hersenen, het hart, de longen en de darmen hadden zich nog niet ontwikkeld voordat de voetes in de baarmoeder werd geabsorbeerd door de andere voetes. De voetens, hij uh, heeft wel wat haar op de schedel, ogen en wat botten. Rare, ja. 30-jarige jongen nog wel. Heel vreemd. Ja. En die van Duitsland zal vermoedelijk lelijk op zijn neus kijken als hij zijn buiten na, aan, aan een na-onderzoek.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 En we hebben een paar jarigen vandaag. Oprah Winfrey, bekend van de, uh, van de Amerikaanse televisiepresentatrice. Met de eigen show. Ivan Klasnik, Kroatische voetballer. Judith Visser, een Nederlandse schrijfster. En Bella Perez, de Belgische zangeres. En ik zeg, uh, we gaan daar een plaatje aan draaien. Oké, okay, nou laat maar horen. Juist goed. Goed idee. Check en hier is de stand 0-1 geworden in de 19e minuut als het Jordi Vierbergen die, die bal voor zijn benen kreeg en hem goed inschoot. Maar ja, het was dan die het zelf afriep. Veel te onrustig aan de bal. Veel te veel naar achter rollen. Ja, en dan vraag je de problemen natuurlijk op je af. En daarom kon Zwanenburg druk zetten op het doel van Bloemendaal En zo de kwam die kans natuurlijk uit voor, voor Jordi Vierbergen. En zo maakte hij in de 19e minuut 0-1.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 Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. May I give you my phone number. When you worry, call me and make you happy. Don't worry, be happy.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 ...van Zuid-Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar Tjeck de Blauw. Waar die stand nog steeds uh, 0 de, tegen 2 is... ...maar waar het Boemendaal gewoon heel moeilijk heeft... Uh, Zwaanenburg is stukken veller op de bal. is uh, zit er bovenop en dan, dan wordt het gewoon... Om te voetballen, natuurlijk. En hoe eh, en al zal de wakers moeten gaan verzetten in deze wedstrijd. Want eh, ja, op deze manier dan, eh, dan pak je ze niet. Want Zwanenburg zeg ik al, shit, wel de bal komt erin gooien voor aan de rechterkant van het veld voor Zwanenburg. Die gaan gewoon oh, oh, oh, de, de, de nummer 2 van Zwanenburg Die heeft de tijd. Natuurlijk komt die bal op te pakken. Schij dus zet kom op, een beetje tempo. Ja, in die wedstrijd komt die bal ingooien naar de spitsen toe. En dan moet Jean-Paul Poelrijsen wegkopen. Dat doet hij dan ook? Komt er niet helemaal bij. Je moet er al, al verder van assistentie verlenen, vlak uit de achterband. Dus Gijs van toch weer die bal op pak. En hij dan tegen Zwanenburg. Maar die bal die komt nog steeds niet weg. Nog steeds Zwanenburg aan de rechterkant. Het is nu dan aan de rechterkant Ozan. Ozan verliest die bal weer aan Zwanenburg. Maar het is maar de keuze die assistentie bleef. Weer Ozan. Ozan probeert er dan door te spelen. Dat wordt niet. Het weer dus Zwanenburg wederom die hem oppakt. En die bal die gaat over de zijlijn heen. En hij ingooit. Roogt hoogte aan de middellijn voor uh, Bloemendaal. Dus uh, het is uh, Ronald Bergman die snel die bal gaat halen. Gaat kijken waar hij heen. Gooit hem gooi naar Gijsjapoewijs. Gijsjapoewijs. Hoeft dan doortransporteerd. Komt er die bij. En dan is het daar weer om uh, die hem vasttaalt. Jan voor is. Heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen we dan een beren. weer aan de rechterkant hetzelfde. Plaatsen we door naar Sebastiaan Thomas. Sebastiaan Thomas gaat hem dan naar Houken. Houken die jagen. Moet hij dan aanpakken. Pak die wel er ook goed aan. Mandjes schijnbeweging. Gaat steeds, nog steeds door. richting uh, Strasse. Moet we nu gaan voorzetten. Hij nee, krijgt twee mannen om zijn heen. van is En kan hem dan niet behouden. We tekenen een hoekschop voor uh, Bloemedaal. Aan de rechterkant uh, van het veld. En uh, die gaat hem dan. Uh, die zal we gaan trappen. Het is dus, Gijs uh, Champelgeest die, uh, die hem zal gaan nemen. De hele luchtmacht van Bloemedaal gaat mee naar voren. En uh, kijken wat het ongevaardigheid wordt Leveren. Ze moeten natuurlijk voor rust wel een de treffen gaan maken Bumanaal, om er toch bij te komen in deze wedstrijd. Anders is het uh, gespeeld en over hem uit komt u veilig voorzet van Gijsan Poel is hoog en raar. is het uh, Jozef Kniel bijkomt. komt. Jooshof, kan die bal nog inhouden, kan die bal niet inhouden. Wederom de hoekschop. Is uh, Joosthof Kniel goed inkomt, maar op het hoofd van een uh, speler van Zwaneburg en zo doen we, kon hij hem eroverheen uh, achter de koppen. Dus is Gijsja Als die gaat weer nemen? Inzwinger voor het doel zal komen, komt die bal hoog en diep voor en dan moet daar doorgekomen worden. Maar een keuze die erbij komt, nee, die is er niet bij komt. Meteen wordt die wel weggehaald, maar het is dus de overgepakt. Plaatsen we meteen aan de rechterkant het geld. Ozan, ozan, aan de rechterkant het geld. Nou, die beweert er in de spelen, daar wordt die buitenspel gegeven. Dat is jammer, natuurlijk. En zodoende is die kans verkeken. En zodoende staat het hier nog steeds 0 tegen 2.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 dat ik iets te kort kom, geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is Vandaag nog ik mijn dertig videorecorder, van nu vader zet dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder samen nog bij in leven Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad Een eigen huis, een plek onder de zorg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 Simpelweg, gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En zing om de middel, de vuur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken, de zon die door. De zon, er altijd iemand in de buurt die van behoud in koor. Toch bouw ik dat ik net iets pak, iets vaker simpel weg, een Iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon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 Nou, Stel snap niet dat er niemand dat nou doet. Nee, je, nee, een beetje lopen dreigen. Ja, De politie heeft vrijdagavond een 38-jarige man uit Zwaag aangehouden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 Ook dat nog, jongen, jongen, jongen. Moet je maar nou, niet drinken. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor de komende dagen.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 En vanaf dinsdag zal de temperatuur in de nacht verder blijven dalen. We gaan uh, koude dagen tegemoet. Gewoon hopen dat uh, de kachel uh, goed blijft werken, Aldo. Ja, ik, uh, lekker, lekker doorstoken. Ik ja, inderdaad. ja, heel goed. Dankjewel Albert, Jan, nou trouwens uh, voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Alsjeblieft. En we gaan weer door met de muziek bij zondag in Kermeland. Hier is Kandaan Omrozi. Rosie. En de zon, en zon, de zon, de zon, de de zon, de zon, de zon, de la de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, Señor, en la nube se En y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, oh, oh, oh de Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán.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 Het is op de zondagmiddag, een zonnige zondagmiddag. Laten we eens even naar de voetbalvelden van de Eredivisie gaan kijken, Aldo. Ja, ondertussen zijn Twente en Groningen al be begonnen om half drie. We staat ondertussen al 1-0 voor Twente. En ergens en Wouden tegen VVVL staat nog 0-0. tegen 0. Oké, okay, we houden die wedstrijden uiteraard in de gaten bij zondag in Kennemeland. Maar eerst weer meer muziek. MUZIEK In Kermeland. Alo, alo, Sintje, si picasso ți-am dat bi ce sunt voi nici am dar să știu nu ți nimic vrei să plec? unde sunt s s s s s s s s s s Sunt s s s s s s s s s s s s s s s s s s